We hebben een speciale uitzending, maar één uur, tot zes uur zijn we er, daarna is er voetbal en dat wordt aan elkaar gepraat van Peter Sterrenburg, niemand minder dan Peter Sterrenburg. Tot zes uur dus, de beste funkdisco in Soul, bij Langstraat hebben we een funk -tijd bij Weekend Radio. Night long just for you and the night got even hotter and hotter and little did I know it was you that I was waiting for and that the temperature was just beginning to rise sweat running down my body and down my face and it got hotter a lot of pop life shows made me move Now I find myself wrestling more and more And when I go out dancing singer I thrash on the floor En disco-knallen. Dadelijk na 6 uur hoor je Peter Sterrenburg. Met het verslag RKC Ajax. De spannende wedstrijd, kan het worden, denk ik. Tot 7 uur gaat hij ook nog uh, lekkere fun draaien. En tussen 7 en 9 dan is het gewoon Peter is Dus een heerlijke muziek. Veel succes, Peter. En wij uh, gaan afsluiten met. PT Express Covercal, ja inderdaad, zo heet die. Morgen hoor je bij Weekend Radio nog Groene. Langs staat er bij Groene. Tot morgen dus. Naar een mooie badkamer, maar wil je niet de hoofdprijs betalen?